Bij gevechten tussen de politie en aanhangers van de afgezette president Zelaya... werd een sympathisant van Zelaya doodgeschoten. Het is voor het eerst dat bij een betoging tegen de staatsgreep in Honduras een dode valt. De betoging was in een arme wijk van de hoofdstad Tegucigalpa. Zelaya is sinds begin deze week terug in zijn land... waar hij zijn toevlucht heeft gezocht in de Braziliaanse ambassade. In Utrecht is het Nederlands Filmfestival begonnen met de openingsfilm Tramontana... De speelfilm van regisseur Ramon Gieling is niet alleen in Spanje opgenomen, maar is ook Spaansstalig. Gieling maakte eerder de documentaire Johan Cruijff en Una. En un momento dado. Het is de 29ste keer dat het Nederlands filmfestival wordt gehouden. Op 2 oktober worden tijdens de slotavond de Gouden Kalveren uitgereikt... voor onder meer de beste film, regisseur, acteur en actrice. Het is het laatste festival van directeur Doreen Bonekamp. Ze heeft zich 20 jaar ingezet voor het festival, maar van 9 jaar als directeur. In zijn woonplaats Baarn is vorige week de tv presentator Bob Bouma overleden. Hij presenteerde jarenlang voor de KRO de filmquiz voor een briefkaart op de eerste rang. Ook was hij presentator van de quiz Cijfers en Letters. In het programma Hints van Frank Kramer was hij samen met Marijke Merkens een van de teamcaptains. Bob Bouma is 79 jaar geworden. Het WK wielrennen van 2012 wordt in Limburg gehouden. Dat heeft de internationale wielrenunie in Lugano beslist. Alle onderdelen finishen in Valkenburg. Zeven andere Limburgse gemeenten werken mee aan de organisatie. Nederland was voor het laatste 1998 gastheer van het WK. De ploegentijdrit is vanaf 2012 terug in het programma. Limburg heeft de primeur. Het wordt een wedstrijd tussen merkploegen naar voorbeeld van de ploegentijdritten in de grote wielerondes.